Drie uur waterwal met het NOS-journaal. Democratische en Republikeinse senatoren in de VS... vinden dat het land meer Syrische vluchtelingen moet opvangen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011... zijn er ongeveer 100 Syriërs opgevangen in de VS. Naar schatting zo'n 135.000 Syrische vluchtelingen... hebben een asielaanvraag gedaan in Amerika. De immigratievoorwaarden zijn erg streng. Vooral uit angst om terroristen toe te laten... De senatoren willen dat de voorwaarden worden versoepeld... maar benadrukken wel dat het tegenhouden van terroristen belangrijk blijft. In het oosten van Engeland is een Amerikaanse legerhelikopter van ongeluk. De vier inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan de kust bij het plaatsje Klee. De reddingshelikopter was gestationeerd op een nabijgelegen basis... van de Amerikaanse luchtmacht en maakte een trainingsvlucht op lage hoogte. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.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 Wij zijn nog steeds wakker. En we bevinden ons ergens tussen 7 en 8 januari. En zometeen meer live muziek van Bert Hardes en de Nozums. Maar we nemen met hen ook nog even de nieuwsdag door straks. WNL blijft bij u tot 4 uur. Dus nu eerst. Een draagvleugelboot. Ja, vind ik gewoon een, mooie, een mooi woord. Want de provincie Noord-Holland besloot medio 2013 te stoppen... met de connection draagvleugelboot die pendelt tussen IJmuiden en Amsterdam. De gemeente Velzen was boos, maar heeft mazzel. De Badhoeverdorpse ondernemer Willem Willemsen ziet er wel brood in... om met zijn bedrijf Nepo Seaways een ferrylijn te beginnen... tussen de kustplaats en de hoofdstad over het Noordzeekanaal. Goeienacht, Willem Willemsen. Goeienacht. In tegenstelling tot de provincie denkt u dat de ferrylijn wel een succes kan zijn. Dat kan het zo. Op een gegeven moment met een aangepaste dienstregeling. Dus in de spitsuur op volle toeren. En buiten de spits een uurdienst en niet met twee boten over het kanaal. Heeft u er al uh, helemaal een businessplan van gemaakt en alles doorgedacht? Ja, helemaal. Maar uh, waar is het dan de vorige keer misgegaan? Uh, he heeft u gewoon handiger nagedacht over hoe je zoiets in moet delen? Nou, je, omdat het nu geen aanbesteding is. Dus op particulier ben je niet verplicht om een aantal dienstregelingen te maken. Zoals Connection dus verplicht was met een aanbesteding. Mm -hmm. En hun waren dus verplicht om de hele dag met twee schepen en met twee kapiteins aan boord over het kanaal heen te gaan. En buiten de spits is dat niet haalbaar. Want er zaten af en toe vier mensen en één fiets aan boord. Ja, en een 125 liter diesel per uur. Dat werkt niet. Nee, want nee, het is in het verleden in Nederland natuurlijk vaak geprobeerd. Ook met een meteor herinner ik me uit de jaren negentig. Eh, over de rivieren De Lek en volgens mij bij de Rijn. Eh, het blijft moeilijk natuurlijk openbaar vervoer via het water. Nou, ik denk Connection doet ook in Rotterdam watervervoer en dat mm -hmm. is wel rendabel. Dus het is natuurlijk de aanbesteding, dat is het probleem. En dan om subsidie te krijgen, nu krijgen we dus geen subsidie... maar gewoon een dienstregeling die, die aansluit op de behoefte. Ja, dus uh, als ik wat voor soort forens ben, uh, ben ik straks geholpen door uh, Nepo Seaways? Uh, ja, door, door VELAM dan, he, Vels Amsterdam. Ja, uh -huh. <laughs> En dan is het in de spits, gaan we met twee boten varen... en buiten de spits, dan gaat er één boot... en op de weekenden en zomers uiteraard aangepast... Nou, dus als ik, als ik uit IJmuiden kom, in dit geval... Ja. Uh, en ik uh, werk om, nou, laten we zeggen, 9 de 5... dus uh, ik, ik moet om, uh, om half 9 het pontje... want ik, ik, ik zit er een half uur op, neem ik aan dan? Uh, uh, ja, zo ongeveer, een kleine 40 minuten. Ja, 40 minuten, dus nou, dan, zit ik, dan kan ik om, uh, om een uur of acht half negen kan ik naar mijn werk toe... en uh, aan het einde van mijn, van mijn werkdag om half 6 kan ik weer terug... Ja. Ja. En, en, en gebeurt dat ook met een draagvleugelboot? Ik vind het zo'n mooi woord. We zijn bezig met deze boten over te nemen. Oh, het is gewoon dezelfde boten? Ja, maar dat namen, betekent, ja. Ja, dat betekent wel weer 125 liter diesel per uur, hoor ik u net zeggen. Ja, maar als die vol is, is dat geen probleem. Oké. Okay. <gacht> Gaan 79 mensen boord, is dat geen probleem. En, en als ik als Forens dus die 9 5 diensten uh, gebruik maak, wat ben ik dan kwijt voor per dag? Het zelf is zelfs ongeveer 8,5 euro per, per retour. Hmm. is het nu ook. En dat is uh, een stuk sneller dan met het andere openbaar vervoer. Ja, want uh, we hebben inmiddels gekeken... als je op Facebook kijkt, dat loopt vol van, van mensen... die dat uh, toejuichen, dat het weer terugkomt. Ja. Uh, wanneer moet, uh, moet het weer gaan varen? Nou, wij hopen uh, februari weer te varen. Hoe langer het stil ligt, hoe erger het is natuurlijk. Ja, want uh, eigenlijk uh, gaat u gewoon het liefst gebruik maken... van alles wat er ligt en gewoon instappen. En uh, ja. gebruik maken van die kans. Ander kleurtje en varen. Ander kleurtje. <laughs> Welke kleur wordt het? Fit met een blauw nou, ik, ik had vroeger een uh, zondagsbaantje, Anne. En ik, ik knip een kaartje uh, kaartjes op het voetveer tussen uh, het schitterende plaatsje Amijden en ik. Uh, blijft dat bij jullie? Hebben jullie een, uh, de, de, een pondbeamte die de kaartje knipt? Uh, dat doen de kapteins. Je hebt de kaartautomaten. En sommige mensen hebben ook een abonnement. Dat is ook mogelijk. En dan is het even een knipje en aan boord gelijk. Dus is het toch bijna geen, geen Nederlandse beroep dan een pondbeamte die de kaartjes knipt op de pond? Ja, ja, ja. De, hier doet de kaptein het. Ik vind het heroïs. Maar inderdaad, ook dat is mooi. De echte kaptein die knipt. En de boot blijft of komt terug. Uh, in ieder geval, dankzij Willem Willemsen van Nepos Sierwees. Dankjewel. Bedoel Oké, okay. uh, Dat uh, maakt het uh, uh, nou, zes minuten over drie midden in de nacht. En uh, is het eigenlijk de bedoeling dat wij de dag gaan doornemen met uh, Bert Hadders. Je hebt je nozems ook erbij gezet omdat je denkt uh, een mening hebben over het nieuws? Ik, ik heb geen flauw idee of zij de krant gelezen hebben. Oké, okay, heb jij hem gelezen? Maar... Nee, ook ik niet. heb een abonnement op het Nieuwsblad van het Noorden. Maar ik was uh, deze week in Amsterdam en daar hebben ze het Nieuwsblad van het Noorden niet. Nee, heel gek. Heel gek is dat. <laughs> maar uh, uh, uh, uh, We kijken terug op uh, de dag die is geweest. Dat doen we samen met jullie. Uh, wij okay. zijn nog steeds wakker, jullie ook. Dus ik zeg, laten we de dag nog even doornemen. Dit is... Dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast en dat zijn jullie, bepalen wat we over een week nog willen weten van vandaag en wat we mogen vergeten. En vandaag nou, is Bert Hardes met zijn nozems in de studio. Jullie zitten met z'n drieën klaar en dus doen jullie, of je nou wil of niet, mee met Weten of Vergeten. Uh, hebben het jullie het nieuws een beetje gevolgd dus? Nou, niet, maar... Uh... Eigenlijk niet. Maar houden jullie van voetbal? Eh... Uh... Nee. Nee. Nee. Nou, dat begint lekker. Dat begint lekker. Maar het gaat alleen om menen. mening: je doet het nooit verkeerd. Het Arnhemse Vitesse heeft zich flink in de nesten gewerkt. Het leek de clubleiding een goed idee om een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten te organiseren. Dat de eerste Israëlische speler Dan Mori dan niet mee kon reizen, dat nam Vitesse op de koop toe, maar veel critici niet. Maybe they didn't realize what are the consequences. Maybe they didn't realize that their decision went far beyond a regular decision. Oh, okay, he'll stay behind, um, because this is very sensitive, especially when it comes to someone who is Israeli, who is Jewish, and it happens in the Netherlands. Vitesse stapt nu naar de FIFA en dus kan deze rel nog wel eens een stage krijgen. Of denken jullie, het is voetbal, dit loopt met de stijser af? Ik, dit had ik dan weer wel meegekregen ik, ik vond het uh, belachelijk. Ik bedoel, je bent een team en uh, daar mag er niemand mee om die rijden. Nou, dat ga je gewoon niet. Nou, maar maar je, je zou ook kunnen zeggen: ze gaan naar zo'n oliestaat, veel geld te verdienen, het trainingskamp, allemaal oefenwedstrijden. Het, het... Ja, nou ja, dan hadden ze uh, hun pootstijf moeten halen en dan kijken wat er dan nou gebeurt. Maar zelfs met al die belangen en zo dan. Uh... Ja, nou, het schijnt dat het uh, eigenlijk helemaal niet zo is. En dat het toch gemogen uh, had. Dus nee, ja, maar sowieso. Ja. Ik bedoel, uh, uh, vroeger ging dat hier ook zo in de jaren 30 en 40 dat je dan in een orkest speelt of zo... en ineens niet meer mee mocht doen omdat je een jood was. Dan dus zijn we ja. niet vergeten, toch? Of? Nee, ja, absoluut niet. Dus maar, nee, maar Vitesse ik was had de garantie dat, dat het kon. Ze hadden... Het, de, de, de, die, die voetbalclub waar ze de gast waren... die zei, nou, die, die, die meneer kan ja. meegaan. Het nou, hotel mee moesten, had gezegd, nee, ik vind het ja. prima. En toen op het laatste moment kreeg je geen visa. Ja, nou, dan ga je toch heen? Of je gaat niet? Ja. Kortom, hierover ja. hebben we het over een weekje... volgens jou ook nog wel over, hè? Dat denk ik wel, ja. Nou, ja, dat denk ik ook wel. nou vergeten we het niet. Ja. Uh, Nederlandse kooplui, die doen het uh, goed in het buitenland. Dat is al eeuwen zo. Reinhold Oerlemant, die, uh, had zich uh, lang in het rijtje... Frits Philips, Freddy Heineken en Albert Heijn geschaard. Maar uh, nu gaat hij helemaal cashen. iWorks develops and produces content... for over 100 different channels... and employs more than 1500 people. In total, the iWorks catalog contains more than 500 titels. We love inspiring audiences worldwide. Kijk, een glikt spotje. En uh, dat viel Warner Bros ook op. En vandaar dat ze hoogstwaarschijnlijk gaan bieden... op het uh, bedrijf van uh, uh, Reinhard Oelmans. Dat wordt natuurlijk cashje, Maar... Um, ja, hoeveel gaat Nederlandse trots gaat er dan verloren? Is de vraag. Als het Reinhard Oerlemans dit aan Warner Bros gaat verkopen? Ik, uh, ik dus heb geen televisie, dus ik weet niet precies wat hij maakt. Maar ik heb het idee dat dat ja, net zoiets is als, uh, als wat Endermol maakt en zo. Ja, Sterren Springen is was het. Uh, ja, en dit was een filmpje ook: Dancing de, on Ice. Ja, ja, ja, ja. ja. Sterren van de Duikplank. <lacht> uh, uh, uh. Sterren, uh, weet ik wat. Oh, ik is zoveel te sneller dat niks meer met Nederland te maken heeft. Zoveel te beter. lijkt me dat. Ja, misschien wordt het er wel beter. De naam IWorks, wat jullie betreft morgen vergeten? Ja hoor. Oké, okay, ja. nou doen we dat. Vergeet na. Dan speciaal voor jullie nog een nieuwtje uit Groningen. Okay. Uit Oost-Groningen, wel te verstaan. Want daar wil het met de gemeentelijke herindeling niet echt vlotten. De collega's van RTV Noord, die hebben het er maar druk mee. Er komt extra onderzoek naar de herindelingsplannen voor Oost-Groningen. Onder leiding van de commissie Janssen wordt nogmaals met de gemeente gesproken over de bestuurlijke toekomst van het gebied. Tot nu toe slaagde de gemeente in Oost-Groningen er niet in om een gezamenlijk plan te presenteren. Ja, vooral de gemeente Old Amt, ik moet eerlijk zeggen dat ik er tot vanavond nog niet van gehoord had, die ligt dwars. De gemeente wil niet aansluiten bij Oost-Groningen en geeft de voorkeur aan samenwerking met Hoge Zandzappemeer, Menterwolde, daar heb ik ook nog nooit van gehoord, en Slochteren. Het lijkt er dus op dat deze gemeentes allemaal gaan verdwijnen, of we nou willen of niet. Want dat onderzoek dat zal ongetwijfeld gaan uitwijzen dat ze toch samen moeten. Ja, gaan we dit, gaan we dit missen, jongens? Over die gemeentes gaan missen? Ja, een, een hoge zandsappen meer. Ik, ja. ik vul hem altijd in als ik een H heb bij een plaatsnamenspelletje. High Sand Juicy Lake. Ja, is, oh. is oh. Noor, ja dat is in High Juicy Lake. Ik denk dat dat een hele slechte zaak is, die, uh, die gemeentes bij elkaar. Want het de, heeft zijn uh, uh, uh, eigen. Nou, de democratie werkt gewoon beter in kleine, kleine aantallen. En zelfs op groter grote je dat maakt. Meestal wordt het alleen maar duurder van. Want er komt dan een nieuw gemeentehuis. Mm -hmm. waar, en die andere drie kunnen dan weer gesloopt worden. Nu nee, heb ik hem niet voor. Maar dan heb je ook Old Amt en uh, Mentor Wolde. Dat zijn ook prachtige namen. toch? Ja, dat zijn al, allemaal al samengeklonterde. Vroeger waren dat nog veel meer gemeenten. Maar welke, welke van, dit, van dit rijtje gaat jullie het meest aan het hart? Geen enkele. Oh, dat vond ik. <lacht> nou, de fans is slochteren, bellen ik nu keihard. Uh, maar slochteren, ja, we gaan, we gaan, ze, worden, ze worden al met dat gas, worden ze al zo gepest. Dus we gaan ze in ieder geval niet vergeten vandaag. <lacht> nee. nee. Dat was hem. Van de nieuwsdag 7 januari 2014 onthouden we dat uh, Vitesse stuit op verzet. We vergeten dat Arnie voor de jackpot gaat. En we onthouden ook dat er over een tijdje geen hoge zand, sappen meer is. Dus hoge zand, sappen meer. Uh, uh, wat, wat was dat ook weer? Ice Lake. Jusleik. Uh, <laughs> Ice juice Lake onthouden we zeker. Ja, absoluut. Vooral ook die naam. En Arnie, ja, het was inderdaad een soapster, Rijnald Tournemans. Ja, Arnie. Je nee, ziet toch speelde goed gedaan? Arnie in de goede tijden. Ja, prachtig. Ja. Uh, jullie zijn niet alleen gekomen om het nieuws door te nemen, maar ook vooral om een hele goede, mooie okay. Groningse folk rock en roll te maken. Uh, gaan we is door. dat een goede omschrijving folk rock en roll? Ik vind of het even? hartstikke goed. Ja. Folk ja. rock en roll. Ja. Rock roll. Ja. ja. Krijg je die terug voor High Sense Juicy Lake? Ja, dankjewel. <laughs> en hoe heet het goed. volgende nummer? Dat heet uh, Lugina en Lugina is een meisjesnaam. Oké, okay. dat Ken je het okay. Even okay. Al weet. En en Lugina persoonlijk? Of ze luistert? Ja, ja ik denk het wel. Want ze, is heel, uh, ze slaapt altijd slecht. Dus, uh. Nou, Lugina, als je luistert, deze is voor jou. <laughs> live bij Radio 1 in de studio om 13 over 3. Blijf luisteren. We ben even naar de studio, de goede plek toe gelopen. Volgens mij gaat het goed komen. Ja, we zijn er klaar voor. Yes. Yes, Bert Hard is live. Hey. Ik van mijn vatty, en mijn haast weer in brand. Woon verderop in het stroe, dan moest de van het ogen laten. Ze is frisse spepermunt, spiekeboks strak om Zware horen, hoog op een ah, ik smokker op de mond. O, oh, Legina, Was er nou met me? Doe het ze ja, we maar ik wil alleen nog die. Oh, Regina, was ze nou met me? Doe esse ja verkeisen, maar ik wil alleen nog die. Alleen nog die. Oh, mm, alleen nog die. Oh, alleen nog die. Papas van mijn leeftijd. Zit in Rootvoort, GPV. Als ik kom, waar van verwijt als zo hard met mijn dochter deed. Zes, fat, ik vuil, mijn vat Ik droeg mijn overnacht. Ik ben crazy van dat wieg moest de maat van het overlaat. Oligina, wat er nou met me? Als ik er net aan touw heb, is dit deal with me. Oligina, wat er nou met me? See, I've heard guys, but I've been all energy, all energy. Zit. Dan we, zou ik verliefd worden hoor. Liefdesliedjes in het Groningen klinken echt gewoon. Maar bestaat het nog? Bestaat de liefde ja, ja. nog? Bestaat de liefde in Groningen? Nou ja, maar nee, gewoon... de, de, de liefde die hier bezongen wordt. Nee, die bestaat niet. Oh. <laughs> hey. Maar niet hardvochtig, anders had je dit nummer niet gespeeld. Nee. Nee, heel goed. Uh, uh, uh, uh, Zometeen nog één keer. En uh, we verheugen ons er nu al op. Bedharders en de Nozems live op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker. Want daar luistert hij naar. Ja, nog steeds wakker. We bevinden ons nog steeds ergens zo tussen die 7e en die 8e januari. En wij blijven wakker. En als u dat ook doet, dan is het net een soort pyjamafeestje. Dan blijf je elke keer maar zeggen, ik ga echt zo slapen. Maar dan doe je het toch nog niet. De Universiteit van Amsterdam en het COC hebben elkaar gevonden. Er komt een panel dat ervoor zorgt dat de Unie beter onderzoek kan doen... naar homo's, bies en transseksuelen. Amsterdam Pink Panel, zo gaat dat panel dan heten. Jan van As is voorzitter van het COC in Amsterdam... en betrokken bij de oprichting Goedemiddag. Ja, goeienacht. Het eerste panel <laughs> binnen de homo- en transgenderscene. Was het nodig? Is... Um, ja, nou ja, precies wat je zegt. Het is het eerste inderdaad. Ja. En uh, nou ja, ja, dat maakt het eigenlijk al nodig op zichzelf. Mm -hmm. uh, voor, de UVA, voor de UvA ideaal uh, om onderzoek te kunnen doen. Uh, vaak met onderzoek wat nu wordt gedaan, is ja, de, de hele doelgroep, zeg maar... dus uh, lesbisch, homo, biseksueel, transgender, is vaak een onderdeel van een, uh, van een groter onderzoek. Mm -hmm. Dus het is het mooi als je een hele groep mensen uh, nu uh, ja, gewoon puur kan benaderen... Uh, op dat thema. Maar het eerste panel gaat over veiligheid. Um, betekent dat dat ja. het alleen op de. dat wordt toegespitst? Of. Uh, uh, kan eigenlijk bijna praktisch ieder onderwerp uh, aangesneden worden in dat panel later? Nou ja, oh, oh, de panel is, is in principe voor, voor ieder onderdeel. Uh, of, of voor ieder onderwerp uh, geschikt. Het, het eerste onderzoek wat, wat we erin uh, gooien, zeg maar nu. heeft inderdaad. Uh, met veiligheid te maken. Ja. En wat wordt er daar dan in precies onderzocht? Nou, het gaat. Daarin puur om uh, het gevoel, kijk, wij als CSU Amsterdam zijn natuurlijk altijd bezig met het, het, het hele thema sociale acceptatie. Mm -hmm. Dus um, um, ja, en in, in dat kader is natuurlijk veiligheid een hele handige. Want um, uh, hoe mensen zich voelen in hun eigen woonomgeving, dat zegt heel erg veel over hoe het staat met sociale acceptatie in de stad. Ja. Dus vandaar dat, dat, dat is de keuze om. Uh, uh, dat als eerste onderzoek neer te zetten. Ja. Hoe, hoe gaat het uh, panel in zijn werk? Nou, het is op zich um, uh, vrij simpel. Je kunt uh, op de website uh, amsterdam.pinkpanel.nl kun je aanmelden. Dat doe je gewoon met, met een e-mailadres. Um, op het moment dat je dat hebt gedaan, krijg je een intakevragenlijst. Um, daarin vragen we natuurlijk een aantal gegevens van mensen, want we moeten ja, er wel voor zorgen dat dat panel zo evenwichtig mogelijk is opgebouwd. Dus uh, gewoon een afspiegeling is van de maatschappij. Mm -hmm. En um, aan de hand daarvan uh, krijgen mensen op, op dat e-mailadres dat bezig opgegeven. Krijgen mensen onderzoeken uh, toegestuurd? En ja, als, zoals de planning nu staat, is dat ongeveer één keer per baan. Ja, nou, nou zeg je de hele tijd Amsterdam en het heet ook Amsterdam Pink Panel. Maar ik geloof niet dat ja. het alleen voor Amsterdammers is, hè? Nee, nee, nee. Klopt. Um, kijk, wij zijn natuurlijk CNC Amsterdam. Dus wij zijn in principe geïnteresseerd in, in, in zoveel mogelijk informatie over mensen die in Amsterdam wonen. Maar voor de UVA geldt. Um, ja, hun onderzoek doen houdt niet op bij de stadsgrenzen zeg maar. Mm -hmm. Dus um, um, vandaar dat iedereen zich gewoon uh, kan aanmelden. Dat kan gewoon letterlijk vanuit heel Nederland. Um, en ja, voor ons uh, werkt het zo dat wij gewoon uh, onze informatie wat, voor wat betreft Amsterdam eruit kunnen filteren. Ja. Dus ja, zo simpel werkt het aan. Ja, maar jullie hebben natuurlijk met de verschillende COC's in Nederland wel veel uh, contact. En dan ben ik eigenlijk ja. ook wel nieuwsgierig. Verwacht je dan dat dat nog steeds heel erg verandert, uh, verschilt binnen Nederland uh, in, de, in de regio's? De antwoorden? Ja, het, het zal natuurlijk bij onderwerp zal, zal dat anders zijn. Het uur is natuurlijk ook vanuit bijvoorbeeld sociologie of psychologie onderzoek. Mm -hmm. En ja, ik verwacht wel dat daar inderdaad verschillen in zitten, omdat gewoon natuurlijk uh, bevolkingssamenstelling in, in, in steden bijvoorbeeld anders is mm -hmm. uh, dan uh, kleinere gemeentes. Uh, uh, misschien in Drenthe of Overijssel. Dus ik denk ja, dat je daar zeker verschillen in zult zien. En problematiek kan ook anders zijn, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, en zal het misschien moeilijker zijn om in uh, andere regio's, of juist misschien in Amsterdam, respondenten te vinden? Ja, dat, ja, dat, dat zal moeten blijken. Uh, we hebben nu, na, na deze dag, zitten we nu ongeveer op. Uh, uh, maar ik begreep in ieder geval soms zo'n 200 mensen in ieder geval, die al de eerste vragenlijsten hebben ingevuld. Dus dat gaat op zich goed. Dat is eigenlijk wel, uh, wat we hadden verwacht. Um, omdat het online is, verwacht ik niet zozeer dat daar een groot verschil is als ja. in de... Uh, het, het is anoniem ook, hè? Ja, het is absoluut anoniem. Ja, We werken gewoon... Uh, de, de, de, de, de eigenlijk hoe het werkt, dat iemand het rest waarmee je opgeeft, is losgekoppeld uh, van de vragenlijsten die je ontvangt. En ja... en, en wat uh, anonimiteit betreft gaat het gewoon conform de standaard die de UvA überhaupt hanteert voor het doen van onderzoek onder mensen. Dus dat is ja. Ja, nou ja, en Dit is in ieder geval na nationale radio, maar als je in Amsterdam woont mag je van ons ook reageren. Uh, dan kun je je inschrijven. Uh, veel succes met dat panel. Het eerste panel dus als het uh, gaat om uh, de homo en transgender zien. Voorzitter van de COC Amsterdam, Jan van As, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Zometeen in Nog Steeds Wakker bellen we met onze vaste correspondent in Washington. Het is daar noodweer, het is daar koud. En als ik het op Facebook bij hem goed gelezen heb... is de schoorsteen van zijn dak afgevallen. Ja, het is weer wat anders als Curaçao. We bellen ook ja. veel met Curaçao. En het is dan hartstikke lekker weer midden in de nacht. Maar gelukkig treffen wij het een ja, keer. Dat zometeen. Eerst onze 18-jarige verslaggever Rens Gooseling. We zijn zo trots op hem. Hij is de jongste verslaggever van Radio 1. En iedere week dan leert hij de wereld een klein beetje beter kennen bij ons. Ja, de verjaardag van je moeder. Het is altijd lastig om daar een mooi cadeau voor uit te zoeken. Maar onze 18-jarige verslaggever dus Rens die heeft daar een oplossing voor bedacht. Hij besloot een bloemetje te halen, maar niet op de normale manier. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik je helpen? Ja, Tuurlijk, mijn moeder is binnenkort jarig. En ik wil graag een boeketje voor haar maken. Zou, zou u er mij daarbij kunnen helpen? Vast en zeker. Loop maar even mee, dan gaan we even naar de bloemen toe. Want wat zijn nou de bloemen van dit moment? Wat is nou heel populair? Nou, ik heb hele mooie campanula's. Die een beetje lila paars achter. Dat is echt wel een, een heel, ja, mooie zomerbloem. Dat vind ik misschien wel iets voor je moeder. <laughs> campanula's? Campanula's. Ik heb er nog nooit van gehoord. Zijn ze bijzonder? Nou, niet heel bijzonder, maar wel erg leuk. Wat vindt u zelf nou de mooiste bloem die u heeft? Uh, op dit moment, uh, ja, ik, ja, ik vind op zich die campanula. Toch, die campanula. Ja, is toch wel heel erg leuk. En misschien met, uh, met dat rood kan dat ook best wel uh, zo twee tegenpolen. Dat uh, wordt vast wel hartstikke leuk. En ga je het zelf mengen? Ja, dat is wel het idee. Ik wil het graag leren. Dus dat ik het de volgende keer thuis lekker in de, in de tuin bloemetjes kan plukken. En dan uh, kan dat eigenlijk. Kan je uit je tuin bloemen plukken en dat dan een mooi bosje van maken? Ja, zeker weten kan dat. Ja. Doet u dat zelf? Ik doe dat zelf, ook wel eens. U plukt uit uw eigen tuin? Ja, ja, ik heb hele mooie hortensia's en die zet ik wel eens op de vaas. Pak de bosjes die je kan gebruiken? We staan nu aan de, aan de werktafel. Ja, drie uh, boeketten uh, met uh, één boeket is van Gerbra's. En uh, sneeuwbes hebben, gaan we ertussen doen. En dan inderdaad, waar we het straks al over hadden, uh, de Campanula. Dat is uw favoriet. Um, ja. Hoe beginnen we? Bladten afhalen onder, waar, je, waar zeg maar, de stelen moeten dan mooi schoon zijn voor in de vaas. Anders dan krijg je heel gauw vies water en dat willen we dus niet. Ja. ja. Ah, ik, ik weet niet heel veel van bloemen. Het enige dat ik weet is dat je ze schuin af moet snijden. Uh, nou nee, ik zou ze eerst mengen. Dan pas uh, ga je naar je moeder en die gaat ze dan heel fijn afsnijden. Oh, dat moet ze ook nog zelf doen ook? Ja, of jij moet het uh, willen doen. Dan, uh, dat is ja. natuurlijk wel hartstikke lief. Ja, ik ja, denk ja, dat ja, ik dat, dat maar moet doen. Ja, ideale zoon natuurlijk. <laughs> Precies. De collega die komt er inmiddels aan. Uh, wat kun je me vertellen? Waar gaan we mee beginnen? Uh, we beginnen met de campanula. Je, je neemt hem in de linkerhand. Eerst het blad verwijderen. Hoe doe ik dat dan, dat blad verwijderen? De afschrapen. Maar ik trek gewoon al het blad eraf aan de onderkant van de bloem. Zo. Dat ging bij u veel ja, makkelijker. Veel sneller, wat wat deed ik verkeerd? Iets te voorzichtig. Iets te voorzichtig, ja, oké. Okay, mag gerust dus uh, aardig het blad eraf uh, trekken. En dan heb je alle stelen schoon en bewerkt. En dan kun je beginnen met het boeket... Waar let je nou precies op met het samenstellen? Wat zijn de, de, de trucjes? Uh, dat de bloemen een beetje bij elkaar passen qua sterkte. Niet dat de een iets eerder weg is dan de ander. Sowieso het in de linkerhand houden. En dan telkens met de rechterhand in het uh, takje kruislinks leggen. Als je door blijft gaan, dan komt vanzelf dat het koren schoof gaat zitten. Het gaat even ietsje fout. De bovenkanten moeten ook gelijk zijn. Oh ja. <laughs> ja. En dan uh, mag je er zo met de snoeischaar uh, de punten afknippen. Zo, okay. zo kort dat je hem wil hebben. En hoe lang kan ik er nou van gaan genieten? Zeker een week tot, tot misschien wel tien dagen blijven staan. Is dat altijd zo'n week? Voor mij klinkt het heel kort. Ja, wij zeggen zelf altijd een week en langer is meegenomen. Nou, we hebben een prachtig bosje. Uh, ja, even voor mijn duidelijkheid, kan je hier nou goed je brood mee verdienen? Oh, één broodje, broodje wel, ja. Ik, uh, ik kan maar beter geen, uh, geen bloemist worden. Um, <laughs> ja, daar geef ik geen antwoord op. <laughs> wat, wat kost dit bloemetje nou? 12,50. Nou, mag ik afrekenen? Ja hoor, prima. Tot ziens, hè? Net ja, tot ziens. En fijne dag nog. Ik ben weer thuis. Ik heb de bloemen afgesneden en in de schuur gezet. Mijn moeder is net thuisgekomen, dus het is nu tijd om haar, ja te gaan verrassen. Wat is er? Ik heb een verrassing voor je. Voor mij? Je moet even meelopen naar de schuur. Als het maar geen poesje is. Het is geen poesje. <lacht> oh, gelukkig. Zo, hoe kom ik daar dan aan? Ook zelf gemaakt. Ja, ja. Ja, echt. Achter mee niet. <laughs> Serieus, hè? vind je mooi? Ik vind hem prachtig. Oh, heb je er echt zelf gemaakt? Ja, goed hè? Wat knap. Nou, dankjewel. je wel. Absoluut. Ja, prachtig. Tug! Oh, zo'n uh, lieve zoon willen we allemaal wel. Ja, ja het is Rens, goed, met... we, we horen hem opgroeien. Al drie jaar lang maakt hij deze reportages. Drieënhalf zelfs bij ons. Was hij was eerst vijftien. En zo langzamerhand leert hij steeds meer. En, en hij is zelfs op de Nationale Radio te horen tegenwoordig. Ja. Niet bij Radio 1 nee, dagelijks. Het, het, een gemis voor Radio 1. Ik, ik meen het serieus. Ik snap niet waar al die andere omroepen op wachten. Nee, maar, maar dit vooral is hier. ontzettend leuk. Ook omdat ja. hij dit soort dingen doet voor zijn moeder. Hij is eigenlijk ook heel menselijk, die Rens. Ja.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 I got a zijn van die levensvragen hè, waar je nog eventjes are mee kan you? zitten om uh, twee over half uh, vier op een uh, dinsdagmorgen. Dit dit is nou echt werkelijk wel waar. Dit is echt een een payoff, een slogan van natuurlijk echt. Dit is echt bullshit. Are we human or are we dancer? Ja? Ja, nou dat ja. zeg je nu zomaar even. Nee. Je denkt dat Brandon Flowers so, Brandon van de Killers F niet luistert en geen Nederlands spreekt. Je denkt: Ik kan dit zo mooi. Nee, op, ik nou denk aan dat radio zeggen. hij zelf ook nog wel eens. Ik denk dat hij wel eens als hij zijn bankrekening checkt en ziet wat hij hier nog voor royalties van krijgt: dat hij gedraaid was bij Radio 1 om halfjes, nacht. dat hij wel eens denkt. En dat met zo'n met zo zin. Wat een bullshit. Ah, fijn, het is tijd voor. iets dat er echt goed. Ja, ja, uh, ja. Het Nieuwsminuutje Met Leo Mastic. Goedenacht, jongens. Roermond is in de band van diverse branden. Ook vannacht is het weer raak. Een camper, een caravan en twee auto's zijn in vlammen opgegaan. En afgelopen avond was er al een grote brand in de ijsfabriek van Campina, ook in Roermond. Die brand is waarschijnlijk aangestoken, denkt de brandweer. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een verband tussen de incidenten. In Dordrecht is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wat anders verlopen dan gedacht. Rond half negen klonk er buiten namelijk schoten en die waren niet ingepland rond de receptie. En niemand raakte gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de schoten is nog een raadsel voor de politie in Dordrecht. Volgens getuigen zou een man al fietsend in de lucht hebben gevuurd. In een van de kozijnen van het dordse gemeentehuis zit een gat. Maar de politie is er niet zeker van dat een kogel daar verantwoordelijk voor is. In het oosten van Groot-Brittannië is gisteravond een helikopter van het Amerikaanse leger gecrashed. Het is onduidelijk hoeveel mensen er aan boord waren van het toestel en hoe zij er nu aan toe zijn. Er kunnen maximaal vier mensen in de helikopter. Wat de oorzaak is, is nog onduidelijk. Volgens een specialist staat dit type helikopter bekend als ze zeer veilig en de bemanning was ervaren genoeg om in het donker te vliegen. Vannacht is het opnieuw warm voor de tijd van het jaar. Het is regenachtig en het wordt zo'n 8 graden. Overdag is het grotendeels droog, maar wel staat er in, het eerst, in de eerste helft van de dag een harde wind. En tot zover. Het nieuwste minuutje. Een harde wind. Dankjewel, Leon Mastik. U hoorde net van Leon dat het warm is voor de tijd van het jaar. Dat kan zeker niet gezegd worden in Amerika. Laten we even luisteren hoe het daar aan toe gaat. Dit kan wel het that dat Amerika in de memory, and zijn. En het gaat even kouder. In North dakota temperatures reached 25 below. In andere plaatsen waren ze even lager. Het was wel een Brit die het vertelde. Ja, dat geeft niks, want heel Amerika bibbert en beeft niet van de angst, maar van de kou. Veel nieuwskanalen spreken over de koudste winter in Noord-Amerika ooit. De polar vortex, zoals de Amerikanen de storm poëtisch noemen, zorgt in zowel Canada als de Verenigde Staten voor grote overlast. We bellen in het programma vaak met Wouter Zantingen. En dit keer is misschien wel de meest lullige keer, Wouter. Want het is daar toch wel heel erg koud, of niet? Wouter, goedenacht. Ja, uh, ja, het is best koud. Ik kan voor jullie wel even naar buiten gaan om het uh, even aan te voelen. Maar het is uh, uh, ontzettend koud. Zelfs hier in Washington DC is het uh, ongeveer min 20, maar met de uh, flinke wind die er ook staat... Uh, voelt het nog zelfs uh, kouder dan dat? Dus, uh, nou, kijk uit ja, hoor als je naar buiten gaat. Want ik zag Erik Mout aan, die, die ging met een, uh, een, een hemd naar buiten, gooide er wat water op en dat ding uh, kon meteen blijven staan. Dus uh, ik weet niet wat je aan hebt, maar ik zou voorzichtig doen als je naar buiten wil lopen. Uh, ja, dat zou ik doen. Bovendien komt dat niet zo goed over op de radio, denk ik, zo'n buitenreportage. Nou ja, als je, als, je, als je vertelt wat je voelt, dan uh, zou dat zomaar eens een heel interessante reportage kunnen worden. Ja, dat is waar. Um, uh, blijf vooral ook binnen. Ik, ik ben meer voor je veiligheid nee, ik, ik, nou ja. dan, dan voor... Uh... Nou, maar goed. Okay. Uh, we hadden ook begrepen dat uh, er iets mis was gegaan met je, met je schoorsteen in het koude weer. Of had dat met iets anders te maken? Nou, er was uh, de storm en de kou. Uh, er waren een ja. paar dakpannen afgewaaid en een stuk van de schoorsteen. Gelukkig uh, bleef er verwarming aan. Dus dat was wel heel fijn. Maar om je een voorbeeld te geven hoe koud het is uh, in, in Chicago, in de dierentuin bijvoorbeeld... Hè, daar hebben ze ijsberen ja. en het is daar nu ongeveer min 40 graden in Chicago. De ijsberen zijn naar binnen gehaald omdat het te koud is voor de ijsberen. Ja, ja dat zijn een he helse uh, uh, temperaturen. Daar is het dus heel erg koud, min 40. Is het daar ook echt het allerkoudste van Amerika? Nee, het koudste is het in de meest noordelijke staten, dicht ja. bij Canada en in Canada zelf natuurlijk, uh, Wisconsin, Minnesota. Er zijn temperaturen gemeten van min 50 graden. Want je hebt dus die vortex, dat is uh, een soort ja, wervel. Of, of straalstromen. Mm -hmm. die je uh, op de Noord- en de Zuidpool hebt. Hè, en die draaien de hele tijd heel hard rondjes. en dat is tussen min 50 en min 70 graden. en vanwege een paar hoge drukgebieden. zijn die opeens naar, naar, ja, naar het zuiden geduwd. Ja. en die houden we nu dus opeens over Amerika. Dus het is letterlijk weer. Ja, en hoe, hoe functioneert uh, zo'n land? Hoe gaan ze met de overlast om? Uh, nou ja, iedereen draagt meerdere jassen. en probeert zo dus kort mogelijk buiten te blijven. ze zijn natuurlijk allemaal. Uh, uh, ja, extra instellingen open uh, gedaan voor, voor daklozen, want je kunt gewoon niet lang buiten blijven met dit weer. En heel veel vluchten zijn ook geannuleerd. Uh, JetBlue heeft een hele grote luchtvaartmaatschappij hier. Die heeft alle vluchten stopgezet. Uh -huh. En mensen die rekening moeten houden met vijf tot zeven dagen uh, gewoon geen vluchten voordat ze erop kunnen komen. Uh -huh. Uh -huh. En, en bijvoorbeeld elektriciteit, internet, dat functioneert allemaal nog prima met min 50? Uh, uh, ja, dat wel, maar er zijn wel uh, treinen en zo. En het materieel, dat gaat op een gegeven moment eerder kapot met dat weer. Rubber, dat breekt. Uh, dus, ja, in Chicago waren er ook drie treinen die vast kwamen te zitten. Uh, waar mensen uitgered gered moesten worden. Mensen die soms uh, tien uur lang in een trein hebben vastgezeten. Uh, dus ja, de, kijk, hier in, in de metro, in DC, rijdt het allemaal wel. Het is allemaal ondergrond, maar uh, ja. we uh, dus ik al redelijk wat, wat, wat vast. Het is uh, nu min 25 bij jou, volgens mij, hè? En, ja, vor vor orkje. en vorige week zag ik op je Facebook, zat je nog in Miami. Zo, dat heb je verkeerd gepland. Uh, ja, ja, ja, maar <laughs> dat, uh, ja, dat waren mooie herinneringen. Het was lekker <laughs> 25 graden in het hoge zonnetje. Had je daar niet ja. kunnen blijven? Uh, ja, nou ja, ik moest weer aan het werk. Ach, want dat gaat nog wel gewoon door. Uh, uh, ja, absoluut. Dat houden ze niet zoveel rekening mee op dit moment, nee. Mm -hmm. Het ligt ook geen sneeuwgelukkig uh, nu nee. nog. Dus dat maakt het dan wat makkelijker. Ja, goed, en zolang het Amerika voetbal doorgaat in Amerika, zelfs met min 18, was er dit weekend een wedstrijd, en dan stonden ze met blote mouwen soms nog uh, te spelen. En als die gasten doorgaan, dan gaat heel Amerika door, toch, Wouter? Ja, en dat is trouwens dus wel knap van zijn, want de meeste van de wedstrijd staan natuurlijk stil, hè. Die hebben ja. Het spelen. Ja, nee, zeg maar. gewoon spelen en dus ja. dus al, uh, gewoon stilstaan. Mannen van staal zijn het. Het keyed on, ook dan. Zeker. Hey, Wouter Zandek, nog heel veel succes. Uh, hou je veilig en, uh, uh, ja, nee, wat we zeggen, succes. Vanuit Washington DC, dus waar het min 25 is. Ik uh, ben toch blij dat het dan... Uh, Goede temperaturen zijn hier in Nederland. Ja, Alhoewel een toch ook alweer een keer zou zo mogen. Het dus ging er vandaag alweer over bij de Wereld door. Toen dacht ik, ja, we moeten er toch niet aan denken met die 10 eh, ja. graden. Het Zometeen... is inmiddels uh, 39 minuten ja. over drie. Zo meteen zei je. Ja, uh, Bert Harders en uh, de Nozems natuurlijk. En aan het eind van ons programma kijken we altijd een beetje terug... op het nieuws van vandaag. Dat net niet de grote nieuwsheadlines gehaald heeft. Dus met nieuws over Friesland. Uh, maar ook een, uh, nou, een wat minder leuk verhaal over Meidrecht. Waar een bus helemaal leeggeroofd is. Een jongere bus. Maar eerst is Leo Mastic bij ons aangeschoven. Want Leo Mastic heeft zo'n beetje alle televisiezenders uh, tegelijkertijd gekeken. Vanavond, dat doe je meestal op het dinsdagavond. Ja. En, wat... en radio toch ook nu? Zeker, zeker. Ja. Ja, wat, wat waren de hoogtepunten? Nou, ik wil jullie eventjes... Kijk, het is niet allemaal, Hosanna. Er zijn ook uh, serieuze momenten op de radio bijvoorbeeld vandaag. Um, ik wil graag eventjes jullie een mening horen over dit stukje bij Ruud de Wild vanmiddag.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 Ja, dat, dat, dit was dus eventjes zo... Tussendoor kwam dit voorbij gefietst. En ik denk, jongens, ik wilde toch eens even... Ik kreeg er een ongemakkelijk gevoel van. Ja, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, want voor de duidelijkheid, heel kort, Rute Wild... Die vertelde live op de radio... Ja, dat hij gewoon een beetje problemen heeft thuis. Dat ja. hij er niet genoeg was voor zijn vrouw, eigenlijk kort en gezegd. En zijn kinderen. En zijn kinderen. En dat ze klaar met hem was. Ja. En hij belt er live in de uh, uitzending op. En dan gebeurt dit. Het is personality radio, zoals dat heet. Dan laat je dus ook je zwakke kant aan je luisteraar zien. Uh, ja. Moet je dat doen? Dat weet ik niet of dat je dat moet doen. Dat is, dat is iets wat, wat je kunt discussiëren. Maar wat je dus wel, hij heeft het, het principe personality radio wel helemaal uh, opgevat. Er zijn mensen die natuurlijk zichzelf constant de hemel zitten te prijzen. Maar je, je zwakke kanten ook laten zien. Dat is denk ik wat hij geleerd heeft zo, van, zijn, uh, van zijn coach. Ik vond het zo lullig dat, dat hij gelijk het plaatje in start en niet haar uit liet praten. Of nee, ik... maar dit was opgenomen joh. Okay. Dit was even kort. Het is allemaal nep. Uit. Het is allemaal nep. Nou, hebben we dit ook weer ontrafeld? Uh, wat volgens mij wel live is en op een nieuw tijd. De wereld uit door. En Ali B was daar vandaag om over zijn nieuwe theatershow te praten. En hij gaat daar onder meer een quiz over zichzelf houden. Je begint met een Ali B quiz en uh, ik, ik stel wat lullige vragen als wat is mijn achternaam en tot mijn schrik weet niemand mijn staat achternaam. Van. Wisten jullie hem nog achternaam van Ali? Uh, Boe Ali. Heel goed. Ja, Jij bent door. Nou, je zou zeggen: koop die kaarten voor die nieuwe show. Maar Ali snapt niet dat mensen geld uitgeven om hem in het theater te zien. Er zijn mensen die betalen 20 euro in tijden van crisis. Die gaan een uur en drie kwartier naar mij kijken. Ik vind het nog wel een grote stap. Dan stel ik echt een hele simpele vraag. Het zijn geen fans in mijn zaal. Het zijn gewoon nieuwsgierige voorbijgangers of zo. Ja. Ik weet niet eens hoe. <lacht> ja, Diederik, die directie stipte net al eventjes aan. Ook in de wereld daardoor vandaag. De nieuwe, ja, nieuwe beelden van de Elfstedentocht. Een tipje van de sluier daar. Niet iedere Fries is namelijk even gecharmeerd van de schaatstocht. Ja, je hebt het gezien hè? Ja, dit is echt goud. Bijvoorbeeld deze brugwachter. Mijn favoriete temperatuur is een beetje 20, 23 graden. Dan beweegt het water weer een beetje en dan varen er wat boven. En dan vind ik het weer leuk worden. ja, deze periode komen we ook wel. Dit moeten misschien nog even vertalen. Dit gaat dus om een bootwachter. Ja, oh ja, een brugwachter. Een brugwachter, bedoel ik. Die gewoon. Eh, niet, die, die komt uit Friesland. En je ziet achter hem. Het, het schaatsplezier... Zie je door het raam op dat moment, dat moet ik er nog weer uitleggen. En dan zie je hem zeggen. Hij staat daar met z'n. Hij zegt: Ik vind Friesland eigenlijk het mooiste met 22 tot 23 ja, graden. Lekker temperatuurtje. Lekker en het mooie het is. Het fragment is langer, maar dat zie je niet is, bij radio. Dat zo goed. Dan zie je inderdaad, die schaatsers op de achtergrond. En dan ziet hij een, een, een blaadje te lezen met allemaal zonnige foto's. En dan zie je zeilboot op de achtergrond. Het, het, nou. het blaadje heet ook Zeilen. Ja. ja het zit allemaal straks in die andere tijden. Sporteditie. Volgens mij wordt die aanstaande vrijdag uitgezonden. Ja. Die moet je dus nou. even gaan kijken. Van de Friese meren is het nog een kleine stap naar de zon op het Bulgaarse Sunny Beach. Dit het programma heet Zon, Zuipen en Ziekenhuis. Maar er zijn ook educatieve elementen aan te vinden in dit uh, stapgedruis. Naar welk geluid ben ik op zoek? Ik wou dat ik dat geluid als ringtoon had. Want ik kan er echt van genieten. En misschien raar. Maar ik vind het grappig. Nou, allebei een gokje. Welk geluid uh, heeft dit over? zeeuw. Nee. Ik dacht misschien YouTube met de Swedish thing. Nee, het gaat over kotsen. Oh, Goed, nou, okay. leuk einde. Nee, ik, ik ga eruit. Leel Mastik, dankjewel ja. voor dit overzicht. Um, en uh, volgend uur dan hoor je bij Nu al wakker. Ja, want uh, wij dat... stoppen om vier uur, maar ja. dan gaat de omroep BNL gewoon door met Nu al wakker. En dat is dan eigenlijk voor de mensen die net wakker zijn, met ons nog steeds wakker, uh, zijn uh, de heren Bert Harders en zijn Nozems. Bert, ben je nog een beetje wakker? Ja hoor. Ja, dat gaat, uh, gaat prima zo. Ja. Ben je een nachtmens eigenlijk? Ik heb uh, lang in de horeca gewerkt, dus ik heb heel lang altijd s'nachts geleefd. Mm. En, uh, dan uh, kwam ik soms om negen uur uh, thuis, dan ging ik eerst even naar de bakker en, uh, en dan ging ik pas slapen. Maar de laatste jaren uh, probeer ik dat wat ja, op te dus doen. Dus geen, geen muzikantenritme voor jou meer? Nou, jawel hoor. Dat is een muzikantenritme. Nu, nu hebben we volgens mij in bijna ieder gesprek... dat we deze uitzending met je gehad hebben... minstens een paar keer gerefereerd aan Groningen. Ja. Vind je dat dan vervelend? Dat het altijd maar alleen maar op, over Groningen gaat... als jij ergens komt? Want ik kan me dat zo voorstellen. En, en, met dat, de tongval uh, en de liedjes <laughs> en, de, en de, taal die, de taal van de liedjes. Dat, is als je in het Groningse zingt, moet je daar niet over zeuren. Nee, maar ik, ik, ik, ik hou heel erg van Groningen. Maar ik wil het ook best over Amsterdam. Hoor, dat, dat, dat, uh... Ja, maar ja, dat, dat zou zo gek zijn. Wat is nou, je lievelingsplek in Amsterdam? Wat is je lievelingsplek in Amsterdam? Hm? Wat is je lievelingsplek in Amsterdam? Uh, de Bennebroekstraat, nummer 21, 1 Hoog. Daar woont volgens mij de liefde <laughs> van zijn leven. Is dat zo? Dat was een duidelijk meisje en dan ben ik eigenlijk de helft van het jaar ben ik daar. Dus uh, het, het had ook over Amsterdam kunnen gaan. Maar... Ja, ik hoop voor je dat er nu niet iemand aan het snellen is naar de Bennebroek staat 121-1-hoog. <lacht> het is wel een, dus een, een deur maar... <lacht> voor hoor. Het is een deur. Ik heb de sleutel. <lacht> Oké, okay, ze mag me nu niet open doen. Dat moet misschien nee. even waarschuwen. Nee. Oké. Okay. Uh, jullie zijn opgericht in 2009, zegt jullie Facebook. Dus dat betekent een vijfjarig jubileum dit jaar. Ja. Zeker. Gaan we dat nog vieren? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja. Dat Alsjeblieft. Ja, gedaan. en maar Komt er nog een, een, een jubileum album? Of, uh, uh, ja? uh, nee, er komt gewoon een nieuw album ja. en een nieuwe tour en uh, alles nieuw. En waar moet het jullie gaan brengen, dat album? Uh... Doe we Groningen. Nee, maar het ja, maar is wel meestal in Groningen waar je dan optreedt. Ja, Groningen, een stukje van Drenthe. Af en toe is in Friesland, maar dan houdt het over het algemeen wel op. Maar moet je dan niet gewoon in het Engels gaan, gaan schrijven als het zo dicht bij het Gronings ligt? Nee, dat zingen? heb ik heel lang gedaan en toen kwam ik ook nooit buiten Groningen. Dus dat heeft ook niet <laughs> zoveel zin. Ja, nu, nu ben je buiten Groningen. en Wij, wij uh, zitten ervan te genieten. Uh, Volgens mij het... mensen thuis ook. Nou ja, goed. Het maar is uh, aan Hilversum natuurlijk. Ja. Het, uh, nee, het bevalt me heel goed in het Gronings. En het komt heel makkelijk. En het Engels was altijd een beetje strijd om een tekst te schrijven. En nu vind ik dat eigenlijk het leukste. aan het hele schrijven. Dus uh, ik, ik blijf lekker in het Gronings. Ja. Nog één liedje gaan jullie voor ons spelen. Uh, wat is het voor liedje en waar gaat het over? Het uh, heet uh, Elvis, de koning van de Bunnemond. En Bunnemond is een dorpje. Het is Nieuwbuinen. In de Veenkolonies weer. En Elvis is de... Um, de psychopaat van het dorp, zeg maar. In elk hmm. dorp heb je. Ik denk dat de hij Elvis is, zeg maar. Ja, nou hij heeft zo'n kuif en uh, daarom ah. noemt iemand, iedereen hem Elvis. Maar hij is, iedereen is eigenlijk een beetje bang voor hem. Maar als je in een dorp woont, dan heb je met zo'n psychopaat te de dealen. Die zit dan ook altijd in hetzelfde café, natuurlijk. En over tien jaar nog. Dus je moet hem eigenlijk wel te vriend houden. Okay. Uh, Bed Harders en uh, de Nozums live op Radio 1 voor de laatste keer. Dus we genieten er extra van. Het is geen koe, ze is in Maar hij is zeiden door mijn lijn. Moest hem doen, hij teken ze te spreken. Waar het onszelf is, kan hij teken. Kort, Kijk, dus de leerling Jassiek, ik heb er kort. Op mijn tafels en ons. Klik dus ons te merken. Elvis for van der from the Hij wordt volkeren in Veenhuizen, den in zijn eigen huis. Met elke zelf aan de groepen, fout voor Elvis, net als thuis. Lijden jassieke bekant, open mijn tafers aan. Kijk dus als dat met me, Elvis. Van MUZIEK Kijk dus als de, King de mep, Elvis, kuning van de punnermond. Kijk dus als de Zoster mep, Elvis, kuning van de punnermond. Bert Harders en de Nozems live bij ons in de studio. Bertharders.nl is alles terug te vinden. Ja hoor. Super bedankt dat jullie er waren. Ik vond het Graag gedaan. Uh, uh, uh, naast uh, al het harde uh, nieuws dat op Radio 1 uh, de Nieuws en sportzender te horen was... was er nog veel meer vandaag. Zo is er op even in Friesland. Want hoewel het Fries een officieel erkende taal is... behandelt de Belastingsdienst geen bezwaarschriften in het Fries. Onacceptabel volgens de, de Frieske Nationale Partij. Het Hosper is voorzitter. Goeienacht. Goeiedag. Het begon allemaal met een bezwaarschrift. Uh, waarom was dit nodig? Nou ja, goed, wij, wij hebben een, een, een medewerker in dienst en daar wordt uh, maandelijks automatisch loonbelasting uh, betaald. Dat gaat altijd op het dertigste eraf. Maar uh, ja, goed, uh, je weet misschien dat de Frieslandbank is opgeheven en overgenomen door de, door de Rabobank. Mm -hmm. En uh, ja, door die overgang uh, is het net een één dag uh, te laat binnengekomen bij de Belastingdienst. De, en daar kregen wij gelijk een boete voor van, uh, van 50 euro. En waarom stuurt u überhaupt die brief in het Friesland? Nou, omdat dat uh, gewoon uh, mogelijk is in de, in de provincie Friesland. Dat is uh, al mogelijk uh, uh, volgens de, de, de, de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat is al 10, 15 jaar mogelijk. En daar staat uh, lid 1 en ieder kan de Friese taal gebruiken in het verkeer met bestuursorganen voor zover deze in de provincie Friesland zijn gevestigd. Nou en per 1 januari is de nieuwe Friese taal werd mm -hmm. Nou en die heeft dus ook dit soort artikelen overgenomen. Dus wij communiceren als FNP uh, normaal gesproken in het Fries, maar ja. we kunnen ook best Nederlands. En we ergerden ons ook vooral aan de brief van de Belastingdienst omdat daarin stond... Dat ze dus, ze hebben blijkbaar, hebben ze niet eens in de gaten wat vries is. Zo erg is het dus bij, uh, bij de Belastingdienst uh, in kantoor in Leeuwarden. Want ze hebben, uh, ze hebben onze brief geschreven en er staat in: ik kan uw bezwaar niet in behandeling nemen omdat het bezwaarschrift is gesteld in een vreemde taal. ...voor de goede behandeling van het bezwaarschrift is een vertaling noodzakelijk. En ik verzoek je dan ook voor 2 januari 2014 een vertaling in het Nederlands aan mij te verstrekken. Nou, ik heb ze gelijk uit de droom geholpen door te zeggen... ...ja, die vreemde taal, dat het gewoon Fries is. Nou, en dat, dat ze als bestuur zou gaan in de provincie Friesland... Dat dat, ...dat dat toch wel op zijn minst kunnen herkennen. Ja, nou ja, voor, voor hen is het misschien een vreemde taal... ...maar inderdaad, ze zijn nog, ook nog eens gevestigd in Friesland... Uh, hoe gaat het aflopen? Als het, uh, als nou, het uh, dit gaat goed aflopen, want uh, kijk, in eerste instantie, uh, uh, toen wij hun uh, erop wezen, toen zeiden ze eerst uh, van uh, afgelopen zaterdag van uh, de Friese Taalwet gaat pas per 1 januari 2014 in, en dit speelde vorig jaar, toen hebben we hun gewezen op uh, de Algemene Wet Bestuursrecht, en uh, de de, de artikelen die daarover staan, die zijn gewoon één op één overgenomen, dus die waren ook op een toepassing. Ja. En uh, ja, toen ze dus daarachter kwamen, toen kwamen ze op een gegeven moment ja, we hebben een hele grote fout gemaakt. En uh, uh, duizendmaal excuus. En uh, uh, wij zullen ook uh, intern onze instructies uh, zullen vernieuwen. Uh, maar uh, ja, dit, dit had eens anders gemoeten. Maar, maar blijkbaar, zo'n wet is er, al, is er al 10, 15 jaar en hebben ze er nog nooit aan, uh, aan, aan gehouden. Mm -hmm. En interne procedures die worden blijkbaar helemaal niet uh, Geval. We zijn er heel niet op, ge op gefocust. Dus daarom is het dus op zich achteraf goed dat wij hen er een ja, keer op gewezen hebben. Nou, de Frieske Nationale Partij is in ieder geval op zijn streep uh, gaan staan. Ja, En, ja, ja, en da zeker. Da daar zijn jullie ook wel een beetje voor natuurlijk. Het verdedigen van uh, de tweetaligheid en van de Friese taal. Precies, van de ja. tweetaligheid. U zegt het juist. Want ons wat wel eens verweten dat wij dus eentalig Fries zouden zijn. Dus er is gespraken van, wij beschermen gewoon de, de, de Friese cultuur. En daar is de, de Friese taal een onderdeel van. Dus we beschermen de tweetaligheid in de provincie Friesland. Uitje Hosper, uh, dankjewel. We gaan door naar Meidrecht. Daar is uh, de jongerenbus leeggeroofd. Een ramp voor de voorlichting aan de jongeren. Tijmen Klinkhamer is jongerenwerker. Goedenacht. Goedenacht. Wat is er allemaal gestolen? Uh, ja, uit de jongerenbus zijn drie pc's gestolen. Een beamer, een xbox. Uh, eigenlijk alle verlichting, alle kabeltjes. Eigenlijk alles waarmee we de jongeren voorlichten en waarmee de bus we ze vermaakten. Ja, uh, uh, waarover werden ze voorgelicht en waarmee vermaakte u ze? Um, we gingen voorlichten over drugs en alcohol op uh, festivals en evenementen. Een uh, stukje seksuele voorlichting, um, schoolkeuzes, werkkeuzes, uh, hulp bij studiefinanciering, feestmaken maken. En als um, inloopmoment op de vrijdagavond ja. gebruikten we de bus. Allemaal uh, vrij onschuldig en juist heel erg goed voor de samenleving. En toch zijn jullie uh, bestolen. Is er al enige aanwijzing um, wie het gedaan kan hebben? Nee, helaas nog niet. Hoe is het eigenlijk gebeurd? Um, nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is gebeurd rond uh, het is het 30 december en 2 januari. En ja, ze hebben de deuren opengebroken en ze hebben de tijd genomen, want ze hebben echt alles keurig uitgeschroefd. Is er uitzicht gewoon op uh, nieuwe spullen? Uh, we hopen het. De verzekering komt donderdag langs en dan uh, gaan we kijken wat er wel en niet verzekerd kan worden. Hm. En daarnaast uh, krijgen we hier en daar al wat aanbiedingen van mensen die zeggen van, nou, wij hebben nog wel wat over... Daar zijn we ook erg dankbaar voor. Oh, dat is heel voor. erg lief. En, en, en als u nog een oproep kan doen, heeft dat zin? Is het ergens aan te herkennen? Waar moeten mensen in en om Meidrecht op letten? Uh, nou ja, dat, dat is lastig, maar het zijn ja, drie PC's een Xbox en Xbox. En zo, als mensen iets gezien hebben of iets horen, dan horen we dat heel graag natuurlijk. Oké, okay, waar kunnen ze zich melden? Ze kunnen zich melden op www.venig.nl. Daar staat alle informatie. Oké, okay, dankjewel. Klinkhammer. heel veel succes en ik hoop dat het goed afloopt. Dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Nacht. Als laatste gaan we vandaag naar Enschede. Daar maakte de GoPlanet Expo Hall voor het eerst in 13 jaar winst. Tijd om directeur Dennis Verdriet te feliciteren. Dennis, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Goeienacht. Uh, nou is er daar een hele historie als het gaat om uh, die uitgaanshallen in het oosten van het land. Ook in Hengelo is er volgens mij zo eentje. Wat doen jullie nou anders? Wij waren uh, een aantal jaren uh, keteraar. Uh -huh. En uh, dat pand is gekocht door Lesje ICT en die hebben daar een groot datacentrum van gemaakt. Ja. Dat zou dus betekenen dat er in oost geen evenementenhal meer is. Wij hebben het cool Expo al uh, uh, helemaal gerenoveerd en uh, beurs klaargemaakt voor een beurshal anno 2014. Waar dus beurzen, evenementen en congressen gehouden kunnen worden. Ja, en, en nou gebeurt het over het algemeen zo in Twente um, dat er dit soort dingen, hè, beurzen maar ook zwembaden, meteen voor de hele regio gemaakt worden. Dat klopt toch? Ja, dat heb je goed. Ja, en, en dus moest het voor jullie voor de hele regio een dragend plan worden. Uh, is in het begin toch een aantal keer uh, failliet gegaan, klopt dat? Uh, het is uh, uh, een acht maal over uh, een nieuw expedant gekomen, dat klopt, ja. Nou ja, ik bedoel maar. Dus het heeft een, een wat moeizame start gekend. Uh, wanneer is het tot bloei gekomen? Uh, twee jaar geleden, toen wij het over hebben genomen... hadden we natuurlijk uh, de mazzel, uh, het voorschijnt in zich... dat alle evenementen die daar plaatsvonden... Uh, uh, uh, met ons meegingen. Dus we hadden al een basis. Hmm. En als je een basis hebt, heb je de rust om te kijken naar kwalitatieve evenementen. Het is niet moeilijk om een beurs al vol te krijgen, maar dan heb je um, doorgaans geen kwalitatieve evenementen. Dus dan heb je eenmalig een evenement en houdt het erop. En dan is het voor de bewoners van Twente. Hè, Weer zo'n eendagsvlieg. Ja. Dus we hebben de rust gehad om mooie evenementen op te zoeken... die de Twentse bevolking ook een, een hart onder de riem uh, steekt. Die zeggen, hey, we gaan hier graag naartoe. Wij vinden dit leuk om naar Koplende te gaan. Nou, en dat is een mooie basis om er van daaruit uh, nog meer evenementen te creëren. Dus we kunnen zeggen dat twee jaar geleden het nee, is begonnen. Ja, nou, dat blijkt dus inderdaad gelukt te zijn. De Goed Nieuws Show is begonnen zo aan het einde van ons programma. Uh, ik zou zeggen voor 2014, uh, wat zijn de plannen? Ik wil nog wel meer wat positieve, met een positieve vibe eindigen. Nou ja, een, een, een veel mooie producties, hè. een K3 die weer komt, een, een Disney die weer komt, een, een, een, een groot Sickersfestival, de Twent's floyd nou ja, En en grote ex en grote artiesten waar we mee bezig zijn. Dus ik zou zeggen, houd de agenda in de gaten. En uh, Twente wees verbaasd wat mooie projecten er uh, bij ons in haal zijn. Nou, Dat gaan we zeker doen. Dennis, verdriet. Dank je wel. Maakt het uh, bijna vier uur en dus het einde van Nog Steeds Wakker. Niet getreurd als u nog even wakker wil blijven of net wakker wordt. Zometeen, nu al wakker, hier op Radio 1. En ze gaat het hebben over de 25e sterfdag van Johnny Jordaan. Blijf en luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de Nacht.